Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil niet met Iran praten over een wapenstilstand. Vandaag waren er geruchten dat Iran wel voelt voor zo'n bestand. Als bemiddelaar zou Teheran de VS en golfstaten willen inschakelen. Tegen het Amerikaanse ABC News noemde Netanyahu dat leugens en bedrog. Volgens hem wil Iran doorgaan met het bouwen van kernwapens... en blijft het land een bedreiging voor het voortbestaan van Israël. Tijdens de NAVO-top in Den Haag is de Oekraïnse president Zelensky... aanwezig bij het diner op Paleishuis ten Bosch. Volgende week dinsdag zijn de leiders van de NAVO-landen te gast... bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Vanavond werd het programma van de NAVO-top gepubliceerd. Het was al bekend dat Zelensky zou worden uitgenodigd voor de top... maar details waren er nog niet. Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar wil dat wel graag worden... Kinderen onder de 15 moeten niet op sociale media, vindt het demissionaire kabinet. En kinderen zijn pas toe aan een smartphone als ze naar groep 8 gaan. Het kabinet schrijft dat in de richtlijn gezond schermgebruik, die morgen wordt gepresenteerd. Ouders en wetenschappers hadden het kabinet opgeroepen om het gebruik van smartphones en sociale media aan banden te leggen. Het kabinet komt dus nu met een advies, niet met wetgeving. Het drukste museum ter wereld, het Louvre in Parijs, was vandaag onaangekondigd urenlang dicht. Het personeel hield de deuren gesloten uit onvrede over de massale drukte, het chronische personeelstekort en de slechte werkomstandigheden. Op de binnenplaats van het Louvre en onder de glazen piramide stonden volgens media duizenden bezoekers die de Mona Lisa en andere topstukken wilden zien. Het Louvre wordt binnenkort gerenoveerd. Dat moet zes jaar gaan duren. Het weer vanavond helder. Vannacht is er kans op wat nevel of mist. Morgen zonnesluienwolken en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze 17e aflevering van Play It Loud Live. <laughs> een van de vijf thema zendingen waarbij ik elke maand aandacht heb voor de band achter onze favoriete muziek. En waar jullie door middel van de biografische interviews die ik met ze heb alles te weten komt van mijn steeds wisselende gasten. En vanavond heb ik voor het eerst een hele volle studio, want de hele band Remain Untamed, bestaande uit vijf man, heeft de weg naar de ZFM studio gevonden. En het is een lekkere gezellige boel met de heren. Nogmaals van harte welkom en fijn dat jullie er vanavond zijn heren. Ja. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond Goedenavond, fijn dat uh, jullie uh, allemaal uh, meegekomen zijn En luisteren allen thuis Hebben jullie het nog steeds naar jullie zin? Zeker, top, top, Zeker. Top. Uh, nou, De tijd gaat snel, want we zijn alweer aanbeland in de tweede uur Iedereen die met ons mee het de tweede uur zijn ingegaan Bedankt hiervoor, mocht je net pas hebben ingeschakeld En je afvragen waar je in godsnaam naar aan het luisteren bent Nou, je luistert dus naar Play It Loud Live en ik zit hier dus met de crossover Trash Metal Band Remain Untamed uit Haarlem. Ik praat met de heer over de hele geschiedenis van de band. Wie hun belangrijkste invloeden waren. En ik heb hun eerste twee EP's behandeld. De titeloze EP uit 2018 en New World Order uit 2021. En het uh, laatste nummer van deze EP hoorden we tot slot. Of eigenlijk aan het begin van het eerste, of, tweede uur. Sorry. Uh, vertel, uh, uh, wat over dit nummer? Wie kan ik uh, het woord als eerste geven? Het is het langste nummer van de EP sowieso. Zes minuutjes lang. Zo. Ja. Dat, dat, dat is er weer eentje van Hans. Ja. <laughs> ja, jij hebt er ook wel heel lang tijd genomen om hem te schrijven, zeker. 2,5 ja. jaar, denk ik. Tweeënhalf ja. jaar. Ja, ja. ja inderdaad. Dit is, uh, het, het, is uh, het laatste volledige nummer uh, die hij heeft schreven. geschreven. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Focus so de so on, so on kom. We hebben het nu over een nieuwe World Order. Oh ja, een nieuwe World Order. Ja, ja het, uh, dat, dat, wat we aan het begin hoorden. Oh ja, dat was zo, live ook zo'n strijd. <laughs> ja. Dat nummer. <laughs> ja. Ja, ik liep alweer vooruit. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. <laughs> er is ook een uh, gastbijdrage te horen van een buitenlands artiest, als het goed is. Ja, dat in klopt. de vorm van gitaarsolo. Vertel, ja. om wie gaat het? En hoe kwamen jullie erbij? Hoe kwamen jullie erbij? Connecties. Uh, ja. Hans. Uh, Wat ga ik zeggen, Hans? Die, uh, nou, die organiseerde wel eens uh, barbecues. Uh, mm -hmm. Die zijn beroemd en berucht. Ja. <laughs> Met veel vlees. Ja, en was wel veel vlees liefhebber. <laughs> en bourbon. Uh -huh. En uh, nou ja, Marco, de uh, maatje, die was daar ook regelmatig. En mm. die komt ook nog wel eens uh, in Duitsland. En die, die nam wel eens uh, wat uh, mensen mee. Mm -hmm. En daar uh, nou onder andere uh, Brenneman. Ja, Brenneman. Ja. Uh, gitarist Sodom. van uh, Sodom. Uh. Sodom, ja. Yeah. In, uh, nou, X uh, ondertussen. Ex, ja, precies. Het uh, speelt nou in bonded. Ja, bonded. Bonded. Ja, ook een leuke band. Ja. Bonded? Ons, ja. Gewoon Bonded? Of ja. Bonded by Blood? Ja, ik ken ook nee, Bonded. bonded. bonded. Oh, bonded. Oh, Oké. Okay. Nou ja. okay. oh, goed, en uh, op dit nummer zijn de, de trash invloeden natuurlijk uh, meer dan ooit te horen. Hè. Vooral de slayer-achtige Is het een uh, typisch gevalletje van uh, Save the Best for Last op TP? Ja, ja, niet, ja ik, of, denk, ik denk het wel. Want het ja? is een nummer ook... Uh, de hele EP is gemaakt uh, in de coronatijd natuurlijk, mm -hmm. uh, ja. waar we ook uh, ja, tijden niet konden oefenen omdat mm -hmm. we gewoon ja, niet de oefenruimte in mochten. Ja precies. Uh, op een gegeven moment gingen we dat wel een beetje stiekem doen uiteindelijk. Met ja, drie gewoon. Ja. Uh, ja. En uh, ja goed, dat lapt. Dus oké, okay, dat is, was een uh, ja, een lang project ook voor ons gevoel. Ja. Uh, ja, dit was een beetje de, de kerst op de taart, dit nummer. Hè? Ja. Omdat die vrij lang duurt voor ja. ons. Uh, voor ons begrippen, inderdaad. Ja. En, 7 minuten. Uh, oh ja. Ja. Maar het is wel een, uh, ja, een van mijn favoriete nummers ook. Ja. Ja, ook, uh, ja het zit gewoon heel goed in elkaar. Zeker. En dan uh, is het lange werken eraan, het wachten erop, is het wel waard Meer geweest. waard geweest, inderdaad. Ja, ja zeker. En uh, samenwerking natuurlijk met zo'n... Uh, ja, ja, bekende figuur. Dat is ook mooi, hè? Ja, zeker dat, weten, Dat, ja. dat, uh, dat heb wel, uh, ja... Zo, als iemand zo'n cd ziet... Hé hey, joh, wat te gek. Ja. Een bekend iemand doet daar ja, een ja, solo dat, nog even op. ik niet zeggen. Dan uh, ben je bereid uh, om aan. daarna te luisteren. Ja, ja waarom het naartoe vergeten om het... Uh, wat, uh, wat commerciëler uit te melken. Ja, het, uh, want hoe is de EP eigenlijk ontvangen? Een beetje goed uh, verkocht en... Uh, ja, hele ja, ja, goede, goede, goede recensies. Hele goede recensies, ja. Ook, ja. ja Beter dan de eerste. Hele, hele goede. Ja. Zich ook in... Uh, hoe heet dat? Met lemmer, Ja, met lemmer. Nee, dat het het met lemmer het blaadje? Ja, ja, blaad. nee, Aardenschok. Ja. Ja. Hebben we ook nog een goede recensie ja. gehad. oké. Okay. Dus dat was echt wel... Uh, ja, dat wel hoge uh, ogen maar Ja. En de fans ook positief, Ja, heel positief ja. ontvangen. Ja. Ja. Welk nummer doet het uh, live het beste? Uh, van jullie of van de, van de EP? Van die, van die EP, ja, ja ik vind uh, No Pay No Gain. Uh, die doet het goed. Ja. Knalt er ja. goed uit. Ja. ja. ja. Oké, okay. uh, en, en jullie de, persoon... De order hebben we ook al een tijd niet meer gespeeld, nee? live. Hè? Ja, klopt, maar het is gewoon met eigen gitaar niet te doen. Ja, is dat eigenlijk uh, ook niet te doen. Je mist dan? gewoon veel stukken dan. Ja. En dan uh, ja, dan mist het je charme. Ja. Dus, dus maar die werd wel heel goed ontvangen die, die ja. Ja. Beter dan de eerste, sowieso. Sorry? Beter dan het eerste EP. Uh, ja. ja. ja. ja. Kijk, die eerste EP uh, ja, kon ook bijna niemand ons. Kennismaking in, uh, ja, in uh, ja. vond nou. het ook een beetje een soort veredelde demo. Ja, ja. ja, klopt. ja. ja. En uh, ja, je moet ergens beginnen. En uh, ja, zo ging dat. Ja. En, zie, ja, ik bedoel, het is, het is allemaal ook hier en daar opgenomen. Weet je? Tuurlijk, dat is ook dat zo. Het is niet in een normale studio opgenomen. Ook oh. oh, niks niet. Van oh, nee. nee. thuis. allemaal. Dus het is allemaal... Dus die is oh, heel okay. rauw, uh, hij is ook heel rauw, uh, de eerste EP. <laughs> ja. Als je het vergelijkt met de tweede EP. Het ja. is ook uh, ja, muzikaal als beter. En de tweede EP is wel opgenomen in de studio? Ja. Ja, daar is nou. de trum graad... sowieso. Ja, nou, okay. zo. De drums in een echte studio en uh -huh. de rest eigenlijk bij uh, de producer thuis. Oké. Okay. En uh, ja. wel prima allemaal hoor. En de zang heb ik toen nog opgenomen in de muziekschool. Oh en ja? De, nou, nou, nee. nee. Ja. Ja. En, uh, wie produceerde de, de EP? Sorry? Wie heeft de EP geproduceerd? Dat was uh, Jorie Hogeveen. Ja. Okay. Uh, ook bekend van... Uh, uh, nou, Shin Shinigami. Shinigami. Ja. <laughs> Shinigami. <Ja. laughs> Shinigami. Uh -huh. En... Ancient ja, uh, Rights. Ancient Rights. Gaal bent. Berg bent. Klassieker. Ja, je ja. ja. ja, zit er geloof ik in vijf bent of zo, maar ja, dat ken je niet allemaal daarom. Ik weet er verder ook niet in. Nou, die jongen had dan uh, studio's aan huis, ja. Ook. Ja. Okay. ja, hij produceert heel veel bands. Ja, dat ja. Hij heeft best veel dat is ook niet de minste. Nee, is ook niet de minste. Nee, nee, de minste nee. Dus dat nee. was ook een ook hele fijne jongen om mee te werken. Ja. En. Ja. En ook ja, snel ook. Uh, ja okay. pestlist was al in de studio. Was ja, dat klopt. Nee, dat was niet bij ja, bijna. Nee, hij was wel professioneel. Hij, ja. hij heeft ook aan al hun uh, album gewerkt. Ja. Dus, uh, het is wel eentje. iemand die, die een uh, know-how heeft. Ja, ja goede rozen. Die weet ja. uh, wat hij doet. Ik ja. Ja. Okay. Met de uh, know-how. Ja. Ja, maar goed. Nou, dat was het wat betreft de 2 DP. We gaan het nu dus uitgebreid hebben over jullie uh, laatste release. Hè, de op uh, eind januari gereleaste derde DP, uh, Pharmaceutical Madness. Daar hoorden we net dus al de titeltrack van. We gaan hem helemaal draaien deze uh, tweede uur. Uh, degene die de EP al kennen of goed hebben opgelet... in het begin van het eerste uur weet dat dit album natuurlijk is opgenomen... als eerbetoon voor jullie uh, vorig jaar overleden gitarist Hans Hostel. Wat uiteraard een grote schok was voor jullie allemaal. Jullie besloten na het overlijden van Hans een tijdje als viertal verder te gaan. Hebben dit album dus ook als kwartet gemaakt. Uh, wanneer waren jullie weer in staat uh, om te beginnen met schrijven aan dit album? Nou, uh, Farmastoot Comatness uh, is het laatste nummer wat Hans heeft gemaakt. We uh -huh. ja. uh, zijn eigenlijk... Uh, <coughs> alle ja. nummers waar Hans nog betrokken bij is, geweest. betrokken maar waarvan Farmaceuticompetence zijn, echt zijn, uh, echt uh, zijn laatste echt nummer, die laatste ik, uh, nummer. ja, gewoon een goed nummer. Ja. En uh, maar, dus alle nummers die op de EP staan, daar heeft Hans nog deel aangenomen. Oké. Okay, op eentje. Nou. Op eentje nou. Ja. Maar die had die origineel ja. al uh, ja. ingespeeld. Nee, Sespoel. Nee. Ik, ik dacht, Pharmaceutical ik... Madness is dus allemaal door Hans geschreven. En Blind Justice en uh, Propaganda is meer van pet, maar daar heeft Hans dus aan meegewerkt. Mm -hmm. En uh, ja, Sespoel is eigenlijk van uh, uh, een gitarist die we voor Silas uh, nog even een klein mm -hmm. tijdje hebben gehad. Okay. Maar dat vonden we echt zo'n gaaf nummer. Ja. We hebben ook zelf onze ideeën ook ingestopt en daardoor is het zo'n mooi nummer geworden. Ja, okay. En daarom staat hij er ook bij. Ja. Nou, het laatste nummer is eigenlijk een cover van Hans Aalbent. Ja, Daar gaan we het inderdaad ook zo ja, over hebben inderdaad, helemaal top. En uh, Het uh, complete schrijven en opnameproces voor het album, uh, hoe uh, verliep dat uh, naar nou, dat verschrikkelijke nieuws? Uh, is het moeilijk gegaan of ging het juist vanzelf? Uh, wat ik ook al eerder zei, uh, Hans die heeft gezegd van jongens, jullie ja. moeten gewoon doorgaan. Ja. En hij dacht op een gegeven moment, we waren bij hem in het ziekenhuis op bezoek. Mm hij -hmm. uh, zegt van joh, uh, over uh, drie maanden dan lachen we erom ja. en dan uh, zitten we gewoon weer met z'n allen in de hoevenruimte. Ja. Dat dat, maar dat ja. mocht helaas niet zo zijn. We nee. er dus, uh, wel, wel iets we moeten hadden. gewoon op een gegeven moment als we ons herpakt hebben, gaan we gewoon door. Ja. En uh, ja, het, een beetje broerde op uh, hoe gaan we dat doen. Nou ja, dan, dan daar is uiteindelijk dit aan uitgekomen. Ja. En uh, een andere studio hebben we hiervoor gevonden. En daar kwam ja. ergens weer mee. Dat was de, de, de, de, de Head Village studio in Hoofddorp. Head Village, oké. Okay. Ja. En uh, wanneer ontstond het idee om dit album op, uh, aan hem op te dragen? Ja, Meteen gelijk. Direct. ja, gelijk ja, eigenlijk ja. na het overlijden van Hans. Ja. En, uh, Daar, we wat mee doen. Daar moesten we wat mee doen. Ook ja. de nummers die jij gemaakt had en ook delen aan had genomen. Mm -hmm. Dus dat was wel een prio 1, zeg maar, om dat ja. Uh, ja, toch te bundelen en op een schijfje te zitten. Ja, ja heel mooi. Ah. Ja. En, nou, je, je zei het al, uh, uh, jullie sluiten het album dus af met de koffer van uh, het nummer Slave of the Suit van Hans. Een vorige band, TCF. Uh, dat staat dus uh, voor Trashcore Fanatics, hè? Ja, hij uh, speelde daar basgitaar en, en zong erin. Ja. Um, uh, dit nummer uh, maakt de EP denk ik ook wel extra persoonlijk voor jullie, neem ja. ik aan. Ja zeker. Ja, ja persoonlijk. Ja. ja, straks zal ik dit nummer dus als uh, afsluiter van de avond gaan draaien. En hier uh, uiteraard ook dieper op ingaan. Maar we begonnen de avond, natuurlijk, logisch de met de eerste track, uh, de titeltrack. Hoe kwamen jullie zo op de naam van DCP. En uh, wat is de inspiratie geweest voor de teksten van alle muziek hierop? Uh, sowieso vorm uh, ja, my... ik... Oh, super cool ja. Een lastig woord. Ja, um, ik vond het ook wel een mooie op, mooi ja. titel. Hij ja, oh, ja, klonk wel cool. heel goed. Ja. Mm -hmm. uh, ik heb daar wel even op moeten oefenen. Natuurlijk. Ja. Het kwam uit jou. Uh, uh, <laughs> <laughs> nee hoor, gek. Het is ook een nummer gewijd eigenlijk aan de, ja, aan de, uh, de chemische industrie. Mm -hmm. hè, uh, voordat er... Uh, uh, nu zijn er heel veel oorlogen, oorlogen. Die zijn er de tijd niet geweest. En nee, was dat uh, werd er heel veel geld in verdiend. Mm -hmm. uh, ja, op een gegeven moment... is Die farmaceutische industrie dat een beetje overgenomen. He. Ze maken je ook verslaafd uh, naar mijn idee. Mm -hmm. Van, uh, ze geven in makkelijk karaties. een pilletje. Ja. Uh, artsen worden betaald om bepaalde uh, producten... Uh, uh, voor te schrijven aan mm -hmm. de patiënten. Ja. Dus, uh, ja, dus dat was gewoon gouden titel. En... Uh, die had ik ook zo geschreven. Mm -hmm. Soms ben ik daar ook wel heel lang mee bezig. Ja, en dan je wat, dan past het niet. En dan, uh, dan ga je weer oefenen, dan ga je thuis weer oefenen. Dus dat is ook nog wel een vrij langdurig proces. Hè. Ja. Dat moet allemaal kloppen. Ja, precies. En uh, ja, toen overleed Hans ook. Dan had ik er ook wel wat moeite mee, want die is natuurlijk uh, overleden. En ja. toen ga je zo'n titel, hè, kan ja. dat wel? Ja. Dan hadden we een beetje van kunnen we dat wel doen? Nou, ja. uh, wij wisten wel ook nou, van, Hans had het gewoon gezegd: gewoon doen. Ja. He, je laat je hart spreken, oh ja, Doe wat je, Doe wat je niet hoe je het wil klaar, hebben. Ja, precies. Nou, dat, dus dat was in het begin nog een beetje een dingetje ja. voor ons allemaal. Van, ja. Nou, Toch hebben we toch, ja, toch besloten om dat, ook de titeltrek te maken. Ja. Helemaal ja. goed. Alright. En Mario Lopez was weer verantwoordelijk voor de toffe artwork van de album. Uh, dat uh, dit keer wel een beetje een typische oldschool 80s trash metal uh, uitstraling heeft. Uh, dus uh, de samenwerking met hem beviel wel uh, erg goed. En hoe ontstond het idee voor de, het artwork? Ja, nou, <coughs> dit keer was het een idee van mij, want Hans was er nee. niet meer natuurlijk. Nee. En het idee erachter uh, is dat, dat op, op die hoes is eigenlijk alles terug te vinden van de nummers. Ja, oké. Okay. Een cryptische hoes ook. Ja, ja, ja. Er uh, ja. is terug te vinden het, het logo van onze eerste EP met mm -hmm. die, die skul erachter als poster. Mm -hmm. uh, de, de, nou ja, ik noem hem de soet de, de man in het midden. Mm -hmm. Die, uh, ja, dat is eigenlijk eentje die van de tweede EP afkomt, die in het rijtje staat. Mm -hmm. Nou, dan hebben we dan natuurlijk de titels: uh, Pharmaceutical Madness. Er uh, liggen pillen, er liggen. Uh, tafel, spuiten uh, liggen op tafel. Twee ja. koffers. Ja. En de, ja, de ratten komen uit de zespoel vandaan. Ook al wel de koffer uh, met geld. Blind justice. Ja, blind justice. Oh, ja. dus, uh, ja. Vrouwenjustitia uh, staat er. Uh, Vrouwenjustitia inderdaad afgebeeld. Uh, ja. Propaganda. Achter hangen allemaal poten, uh, posters met uh, koop, koop, bye, bye. Pils, pils. Ja. Uh, ah. uh, niet die, dit, dit soort pils hoor. Twee mannetjes. En de ja. Twee mannetjes aan de zijkant die komen weer van uh, TCF, of ja, van de, de Slave of the Suit, Mario Lopez had ook een uh, t-shirt ontworpen voor TCF mm -hmm. en dat was een, uh, een, een mannetje in, nou een van die twee mannetjes, ja. Ja. en die komt dus ook hier weer uh, hier in te voor. Oh Oh, wow. een heel, dus, uh, uh, heel bijzonder ja. verhaal achter. Nou, Mario vond het een ja. heel leuk idee. Ja. ja. Zeker. Die wilde ja, daar ook aan Ernst had uh, ja. er hem eigenlijk geschetst, hè? Ja, ik had hem uh, geschetst. Okay. Ook, ook nog al heel gaaf van het ja? Ja, dat heb je eigenlijk uh, doorgestuurd naar uh, Mario. Uh -huh. ja, en die heeft er dit prachtige kunstwerk van gemaakt. Zeker, ja. ja. Echt een uh, tof van dus uh, uh, Ja, precies hoe we het wouden. Mm -hmm. Ja. Inderdaad. Dat is uh, het verhaal. Een... Oh, oh, een... oh, dat verhaal, yes. ja. uh, Dus jullie willen, denk ik, in de toekomst ook wel weer uh, hem uh, gaan inzetten voor de volgende albumcover. Of uh, ja, is daar ook niet zeker We staan nog steeds voor open. Ja. Ja, ja, dat is ja, niet? Maar we slaat, uh, we slaat er niks uit, en ja. er staat niks ja. vast. Op. Nee, precies. Maar als jullie iemand zoeken voor artwork, dan zou hij wel weer mogelijk zijn. Ja, zo Ja, precies. Dat is een hele fijne samenwerking. Alright. Die uh, ons ideeën heel goed uh, heeft uh, neergepakt. Ja, tekenen. Ja, Correct. Ja. Nou, toch? Schilderen, tekenen. Ja. ja, hij schildert het, hè? Ja. Ja, hij schildert ja, het. Ja, van alles. Je moet ja. maar eens kijken op zijn site. Ja, het is ja. helemaal, uh, de moeite waard ook voor de luisteraar thuis dus om uh, even te googelen. Ja, heb ja, ja, ik Google ook thuis. de hoesten van de Ivo Invaders ja. Uh, gedaan? Ja. Belgestreefd. Nou, Aanvrienden van Hals. Ja. Uh, well. ja. ja. ja. Oké. Okay. de TCF-tijd ja okay. nou helemaal goed dank jullie wel uh, we gaan uh, weer een beetje muziek draaien dus er is weer tijd voor uh, de volgende track die we op de EP vinden is dus Blind Justice hè. dat was als eerste single uh, uitgegeven op ja. 22 december vorig jaar dit was het nummer dat het meest geschikt was om als eerste voorproefje en single te dienen voor de EP uh, ja naar nou onze uh, beleving en mening wel ja? Want hij uh, op een of andere manier swingt hier lekker ja. uh, live wordt hij ook uh, ja Goed ontvangen, Goed, ja. er zit bepaalde, ja. publiek uh, een bepaalde swingstukje in waar hij in begint, uh, hij beukt, hij, uh, hij klinkt gewoon heel lekker, mm -hmm. uh, heel commercieel misschien of zo. Maar ja. wel, uh, wel heel herkenbaar, herkenbaar ja. en, uh, en catchy, ja. catchy. Ja. Ja. ja. En hoe reageerde de fans uh, toen ze het nieuwe nummer hoorden? Ja, van Bert? die uh, dat wel goed lieten uh, ja. uh, ja. ze, ze maken er zelf ook een bepaald dansje op. Ja. <laughs> oh, ze wel een speciaal dat dansje is, ontwikkeld. Het is wel wat speciaal. Wow. Ja, ja. En uh, ja. hij kwam eigenlijk, uh, ja, hij komt bij Patrick vandaan mm -hmm. en ook een beetje uh, zomaar spontaan ook, hè? toch? Patrick? Ja. We ja. Pet, Pet en ik hebben af en toe... een avondje na te oefenen. Dan ga ik bij Pet zitten... en mm -hmm. dan uh, laat hij... alle riffjes horen die hij heeft bedacht. Ja. ja? ja. Hoeveel ja. staan er nou op je telefoon? Ja, precies. heeft een paar, <laughs> paar genoeg. Ja. En dan laat hij ze horen... en dan is ja. En dan, dan, dan maakt hij een aantekening. Hier uh. kunnen we wat mee, uh, ja. mee verder. Ja, ja, ja. En... Dit, dit, dit viel gelijk op. Ja. Dus het was meteen. Uh, ja, ik ja, ik het, begon, het, begon, het begon eigenlijk. Ik wil ja. gewoon iets anders. Ook een beetje in de stijl van Sugar ja. ja. Maar uiteraard dan wel weer op mijn eigen manier. Mm -hmm. En dat is lekker dwars. Dus uh, het ging tegen het draad in en uh, nou, het werkt prima. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, hoe waren de eerste geluiden van de critici toen ze Blind Justice hoorden? Er werd er veel over het nummer geschreven toen de single uitkwam? Ja, ik weet niet meer. Uh... Het is ook alweer natuurlijk. Uh... Ja, was ja, half jaar geleden. Vooral wat economisch. mij opviel dat die live gewoon goed ontvangen werd. Okay. Ja. Dat zie je ook we week. hebben we al een paar keer live gespeeld. Ja. Ja. En, uh... goede zet geweest om ja. deze uit ja. dus. te nou, Bedankt voor de toelichting weer, daarom. We gaan lekker naar luisteren. Aansluitend rijkt de derde track van DP. Zespoel. Veel luisterplezier en tot zo. kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. Welkom terug. Jullie hoorden zojuist het derde nummer van de EP met de titel Chesspool. Wederom een uh, lekkere trashbeuker die het uh, volgens mij ook wel erg goed doet uh, tijdens jullie live shows, of niet? Ja. Zeker. Ja? Zeker. Zeker. Ja. En welk ja. nummer van jullie uh, repertoire is het meest favoriet bij de fans? De Blind Justice, denk ik? Of... Ja, Blind Justice is wel, wel ja? de, de favoriet Toch wel van, uh, echt de grote de EP, favoriet. Van deze EP, ja. Van, ja. van deze EP in ieder geval. Ja. ja. Okay. En als en die jullie... heeft ook alles in zich, zeg maar. Hè? Ja. Een beetje het, uh, het echte trashy, ja, de afwisseling, uh -huh, ja. Dus dat is wel uh, ja, dat Doel willen de fans toch wel graag horen, denk ik. Ja, ja. ja. ja snel een middenstuk erin. Ja. Maar ook dit uh, ja. nummer uh, kan behoorlijk uh, wat morspits veroorzaken, uh, ja. denk ik. Ja, ja, ja. ja. dat vrolijke riedeltje. Ja, dat vrolijke riedeltje. We, we, speelden, we speelden hem ook in, uh, in Alkmaar. Mm -hmm maand of wat geleden pakten ze zelfs de bank van de kant. Ja. Ja. En eh, ik kon het fenomeen niet hoor, couchsurfing. Couchsurfing, Couch ja. Ik <laughs> heb wel dan van gehoord, op de bank maar. gaan zitten ja. en eh, nog tien andere man die bank eh, rondomdraaien. Dus dat was een, dat is wel een, uh, een ja, leuke vondstijl. Ja. Ik ken couchsurfing dan weer ja, van iets anders. In plaats van <laughs> <een> crowdsurfing, <surfing. laughs> ja. Couch couchsurfing. Ja. Dus dat is daar ja. geboren in alle lachen man. Ja, onder het uh, <laughs> nummer uh, Blind Justice. Blind ja. Justice ook. Okay. <laughs> oh, grappig. <laughs> ja, goed, en uh, als jullie zelf een persoonlijk favoriet nummer mogen aanwijzen... en het mag van alle drie de EP's zijn natuurlijk. Welk zou dit zijn? Begin ik even bij jou, Ernst. Uh, van, van alle drie, ja. ja. Van, van de eerste vind ik... Henneke uh, heet nog heel erg lekker. Oké. Okay. Van de tweede... Uh, no Pain No Game. Dat ja. is wel erg... Van de eerste, Reis of Fall, vind ik ook erg lekker. Ja. En van, van de laatste, uh, ja, ik vind ze eigenlijk allemaal. Uh, Lekker, blind Justice, uh, just, uh, ja, omdat het just. ook live een lekkere ja. beuken is. Ja. Oké. Okay. En uh, jij, Vindic? Nou, van, uh, van de eerste EP, uh, uh, Remain Untamed. Mm -hmm. uh, de title track. Uh, van de tweede EP, uh, Rise or Fall. Dat is mijn favoriet. Ook, gedraaid, ik denk dat dat ja. mijn allerfavoriet nummers is van, ah, van alles wat we gemaakt hebben. Zo ja. had heb ik hem niet gedaan. Uh, <laughs> Vanuit van de laatste EP uh, ja, ga ik toch voor van uh, Madness. Madness. Nou, ik heb ja. in ieder geval twee van de drie gedraaid. Als hij dacht, jij bent ik natuurlijk lastig, net want ik uh, ben ja, ja, Je bent er net bij. Ja. Welk nummer is mijn favoriet, want je, ik weet ik zespool. Je zes zespool. Zespool. Ja, dat je 6 Dat is tot nu toe mijn favoriet. Alright. Maar uiteraard worden de nieuwe nummers mijn favoriet. Ja, die ja, ja, ja, er ja, nog, je nog niet zijn. Jou, uh, ja, dat jouw hand komen. straks. is goeie spirit. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. De is dat is voor Dat is logisch. Ja, Uiteindelijk moet altijd je laatste nummer het beste nummer sturen. Ja, ik bij mij ook. Bij mij van de eerste plaat uh, Evolution of Evil. vind ik zo'n fijn nummer om te oh. drummen. Yeah. Ja, cool. En uh, ja, van, uh, van de middelste plaat vind ik eigenlijk, ja, het is ook meer een soort grappig nummer. Uh, Infected by Hatred. Okay. Ja, maar het is echt heel erg op tempo. Ja, ja. maar ook een en, van de kortste, uh, geloof ik. vind ik gewoon, zeg je. Een van de kortste nummers? Ja, kort ja, ja. ja. nummer ook, maar ja. eigenlijk om te drummen. Oh, okay. Ja, en van die laatste, ja, ik denk ook wel uh, Farmaceutical Med. Toch ook wel, ja. ja. Alright. En tot slot, Patrick. Ja, ja ik weet niet, uh, moet ik echt kiezen? Want ik vind ja. het allemaal gewoon fijn. Nou, is al een voldoende antwoord. <laughs> ja. Ja. Ik vind ja. het helemaal goed. Sorry, een beetje ja. korte ja. kracht. Nee, maar, dat maar, maakt ja, er niet ja. uit. Ik vind het allemaal goed. Ja, dat, dat, dat nee, alleen maar goed. Nou ja, zoals ik eerder had vermeld, is, uh, is uh, jullie EP eind januari is van dit jaar verschenen via Headbangers Records in samenwerking met het vice Big Bad Wolf Records. Uh, wie was er verantwoordelijk voor de productie, uh, zoals de mixing en mastering van de EP? Zelfde meneer of uh, iemand ja. anders? Uh, dat was. Uh, o, allemaal uh, Noel. Ja, Noel. De ja. okay. De drummer van de Kiss This Band. Ja, ah, ja ah, ook de, de drummer van Kiss This Ja, Het is ja. ah, okay. ja, ja. ja. ja, ja. ja. een zeer Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, een kleine stukje. Ja, ja, ja, ja. ja, alles stikkel, heb he. weer met elkaar. Denk. Ja, precies. Alles uh, linkt uh, met elkaar. En hoe en waar kunnen de mensen na het luisteren van dit interview en jullie muziek vanavond jullie EP's bemachtigen? De EP's, uh, ja, je kunt via de Platenmaatschappij. Okay. Maar ook via ons, persoonlijk. Ja. Wij hebben er nog genoeg. Ja, zeker. Ja, ja. En uh, ook alles is te beluisteren op alle DPS, hè, Discord Streaming, of DSP's heet dat, Discord Streaming Platforms. Ja. Zoals, je, uh, je kan ook gewoon een PM'tje sturen via Facebook uh, Facebookpagina van, uh, van ons. Ja. Dus, uh, ja. Dan, uh, dan komt ja. het ook goed. Komt ja, allemaal stuur persoonlijk naar diegene. T-shirts, ja daarover gesproken. Ik wil zeker zo'n T-shirt van jullie hebben. Ja, Ik vind hem wij. zo vet. Ja. Ja. Ja, maar die krijg ja, je. Stijn gaat nu strippen. strippen. Ah, helemaal top. Ja. Dat hoopt ook weer niet. Vandaag nee, is, is een T-shirt swap. Nee, maar Ik stuur mijn ja. uh, <laughs> soort gegevens uh, ja. wel de, nee, ja, we ja, ee, de de gegeven. even door ja. Ja. naar uh, Ernst. Dan. Dat komt goed. Super tof. Dank jullie wel. Uh, nou, van Marstut.com Madness is er een uh, gelimiteerde hoeveelheid CD's geperst. Hebben we 300 stuks voor jullie release show? Ja. Zijn er nog altijd uh, exemplaren beschikbaar? Ja, je zei het ja. al, geloof ik. Ja, ja. ja ik heb er een gekregen voor jullie, dus dat moet dan. Ja, zijn uh, Over jullie release show gesproken. Uh, dat vond plaats in de Little Devil in Tilburg. Nou, je, je noemde het net al, hè, Stijn, uh, dat jullie daarop getreden hadden. Het was ook met uh, Chaos Unleashed. Klopt dat? Nee, oh, okay. dat niet, ging niet oh, door. Oh, dat ging niet door. Oh, nee, nee, okay. deze, uh, oh dat was natuurlijk voor de gezondheidsproblemen. Van, uh, ja. ja, ik uh, weet het weer. Ja, dat is waar. Uh, maar van waar de keuze om dit daar te doen en niet uh, in een patronaat? Nou ja, de, er de, er geen, de Little Devil, uh, Marco, uh, onze plaatbroer, die komt natuurlijk uit uh, Tilburg. Uit Tilburg. Mm -hmm. En Hans uh, was uh, uh, een van zijn pistelmaten. en uh, mm -hmm. die was ook regelmatig daar te vinden. Hij had alles bijnaam geloof ik daar ook. Dus, ja. uh, ja, ja. Hij was daar ook bekend en ah, we ja. hebben daar uh, al een aantal keer gespeeld. Uh, ja. Ook op uh, Marco's verjaardagsfeesten en zo. Dus, ja. Ja, we waren daar al bekend, dus okay, ja, dat ja, was voor ons een, een makkelijke keuze. Ja, precies. Ja, en, uh, ja dan dan sowieso de... ook, de patronaat wilde geen, tijd, wil geen nee. tijd maken voor onze oh. presentatie. Dus. De eerste twee releases uh, hebben we in uh, patronaat gedaan. Oh, toch wel. Oké. Okay. Uh, dus ja, maar, maar de gewoon derde wel derde leuk, keer, uh, keer uh, in ja. iets anders. In andere, andere venue, keer, van, ja. Ja. Ja. ja. En het leek dus te ja. ook. Was het was helemaal afgeladen vol, dus... Nou kijk, het was een succesvolle avond dus. Ja, oké. En hadden jullie voorafgaand aan de release en sinds het overlijden van Hans nog optredens gegeven, of was de release show jullie eerste optreden? Nee, nee, nee. We, we, we, we, we hebben twee optredens uh, gedaan met uh, die andere gitarist, mm -hmm. waarvan we de, de naam niet noemen. En uh, nog één <laughs> zonder en één zonder. Uh, okay. uh, uh, ja, ja, dus, dat ja. was toen in Pancras. Uh, ja, p ja. 3 uh, ja. ja, en het andere, wat hebben we nog meer? Ja, op een Meestal. Almere, al al al al al Meesterlijk metaal al? ja, was dat. Ook? Met, uh, met de Duitse band uh, Warrant. Ja. Dat was heel leuk. Zo'n zet-avond. En uh, ja, in uh, Lazarus. Lazarus en Leiden. Leiden. Leiden ook nog. Ja. Okay. En wat betreft optredens, die volgden na de Epegalis? Hebben jullie nog elders gespeeld? Nou, nee. Ik, maar even, nee. Even, dat is He? even rustig. Uh, vertel maar even, want uh, mm -hmm. jij had andere plannen. Oh. Ik had andere plannen, ja. ja. Ik, uh, ik, uh, ik stortte door mijn rug, dus ik kon even helemaal niks. Ah, dat dus het stond wel het gepland, maar ja, dat moesten we helaas uh, cancelen. Ja, een manifesto ja. horen. Ja. Ja. Ah. Ja, toen, uh, dus dat is uh, ja. erg jammer. Ja, zeker ja. Ja. Ja. jammer. Ja. En de komende en tijd? Ondertussen ben ik alweer aardig uh, ah, hersteld. Een uh, nieuwe gitarist. Ja. Dus we uh, zijn ons ja. aan het klaarstomen met een uh, lekkere set. Ja. Met ja. de nieuwe nummers ook erin. Ja. Allemaal. Ja. Okay. En uh, er staat al wat voor na de zomer. Wat gepland. Oké. Okay. We gaan voor het eerst over? ook naar Friesland. Oeh, dat is leuk. Ja, ja. Ja. En waar precies gaan jullie op treden? Mogen jullie dit al vertellen? Hoe ja. heet dat? Ja, we ballen. hebben nu in Balk wat staan. Oh ja, ja. Maar uh, er Balken. zijn nog een paar balletjes uh, in de lucht gegooid ja. voor uh, leeuwwarden en uh, Jouweren. Oké. Okay. Dus, uh, uh, nou, daar komt nog wel meer uit. Er komt nog kon wel meer uit. Ja, het komt wel. Ja, ja. toch, ja. toch verstandiger om het eerst even helemaal strak te trekken. Met, ja, Ja. Uh, ja. En uh, we zijn naar D gegaan, dankzij mij. Ja, ja, ja. Naar? We spelen niet meer in E, maar in D. In D, ja. oké. Okay. E, even een nootje laag. Even een nootje laag. Net even wat brutaal. heftiger. Ja. Oké, okay. nou ik ben heel benieuwd. Brutale. Brutal uh, ja. obscenity. Ja. Brutale obsceniteiten. Ja. Nou, voor de uitzending waar ik bijna op zit... Uh, ga ik zo direct nog de laatste twee nummers van de EP draaien, Maar niet achter elkaar, want ik wil het laatste nummer... en meest persoonlijke nummers, Leve of the Zoet natuurlijk wel extra onder de aandacht uh, brengen. Voor de tijd erop uh, zit. Eerst nou nummertje 4 op de EP, Propaganda. Wat uh, kort over uh, dit nummer te vermelden. Uh, nou, Propaganda. Propaganda. Uh, komt ook uit uh, de koker van Pet, zoals ik het noem. Mm -hmm. uh, ook al, in, ja... Uh, ik denk al drie jaar oud of zo. Ja, onderhand. Ja. En, uh, ja, ook ja, een catchy nummer, vind ik hmm. het. Het is uh, ja hoop mensen oh, denken... Een uh, ja. Het oudste nummer, een van de Vrij, Ja, van de laatste EP. Uh, ja. Okay. Uh, ja, dus dat, uh, die moest er ook gewoon op. Want mm -hmm. daar mm -hmm. heb Hans ook nog... Uh, die hebben ook nog veel live gespeeld. Mm -hmm. Zo'n nummer, me me mensen denken dat hij uh, een beetje politiek aangelegd is. Maar mm -hmm. dat is hij totaal niet. Het, gaat, het is okay. eigenlijk een liedje over... Uh, uh, de propaganda die een, uh, bijvoorbeeld een katholieke kerk verkoopt. Of dat kan een moskee zijn. Iemand mm -hmm. van de moskee. Uh, ja, precies. Dus uh, oh, kort en krachtig uh, propaganda. All Dank jullie wel weer voor de toelichting We gaan nu naar propaganda dus luisteren. En dan keer ik daarna nog eenmaal bij jullie terug voor de tijd er helaas weer op zit. Zet de volume maar lekker open thuis voor propaganda. 4 van de EP, Pharmaceutical Madness... kwam zojuist voorbij, de ene laatste track hiervan. Natuurlijk van mijn speciale gasten van vanavond... de in Harlem gevestigde crossover trash metal band Remain Untamed... die vanavond voor het eerst in de geschiedenis van Play It Loud live... in de volledige bezetting aanwezig is. Het was onwijs gezellig om jullie vanavond te hebben. Ik hoop dat jullie weer net zo genoten hebben als ik. Dat Top, ontzettend uh, fijn om te horen. Uh, voor we zo direct gaan luisteren naar de meest persoonlijke track van de EP... Wil ik natuurlijk uh, nog even wat uh, weten over jou, uh, Silas. Want jij bent er sinds kort uh, bijgekomen natuurlijk. Uh, maar hoe uh, um, zijn jullie bij elkaar gekomen? Je kwam natuurlijk uit uh, natuurlijk. Uh, dus jullie kenden elkaar. Ja. Dat was een beetje het verhaal dat, uh, dat je uitgenodigd werd. Nee, uh, bij de Nee, ik kijk zelden op Facebook. Maar mm -hmm. ik heb er wel een. Ja. En ik zag ineens een berichtje van Ernst. Van, uh, hey, uh, speel je nog? En... Uh, heb je zin om te komen om te, even te checken of zo, weet Ik weet ja. het precies wat je had geschreven. Ja. Nou, we zijn even gaan luisteren. Ik dacht, het ah, is wel leuk, een beetje ja. oldschool, weer een beetje terug naar Renama ja. Goods. En uh, ja, zou er nog niemand? Dus nee. toen ben ik zo. gewoon uh, even gaan kijken. En dat, uh, ja, dat ja, heel eerlijk, het er wel vrij snel. Ja. lekker. Ja. Ja, ja. Dus, uh, het berichtje, dat heb ik er ook uh, meer als een maand gestaan. Voordat ja. ja. hij oh, voor was. Oh, serieus. Dat ah. plot ook. Oeps? Oeps? Oeps. Uh, okay. Ja, nee. dus probeer maar niet, maar niet te bereiken op Facebook. Dat gaat opnieuw worden. Instagram hebben we ook nog geprobeerd. Uh, ja, ik al, ja dat, dat kijk ik helemaal nooit op. Nee. <laughs> nee. Niet zo van de socials dus. Nee. En uh, wat betreft uh, het repertoire van Riemena uh, ja, dan moet je natuurlijk allemaal kunnen straks als je live gaat spelen. Heb je al uh, flink geoefend? En het repertoire ken je het al een ja, beetje dat, uit je hoofd Dat dat heel eerlijk. En zonder arrogant zijn, dat gaat vrij rap. Ja. Oké. Okay. Het is zeg maar, uh, ja, eigenlijk speelt hij het voor en dan mm -hmm. speel ik het. Ja. En dan ga ik daarna ga ik het thuis even heel kritisch uitwerken. Zeg maar: Oké, okay, kan ik hier nog iets mee, kan ik een beetje mijn eigen draai aan die gitaarpartij geven zonder ja. het nummer te verneuken. Ja. <laughs> en uh, nou ja, dat gaat volgens mij redelijk ja. goed. Dus, nou, uh, ja, toch. Ja, helemaal goed. Nou, we hopen dat er een hoop optredens op jullie pad mogen komen. Uh, tot slot wil ik het natuurlijk nog hebben over jullie laatste track... waar we de avond mee afsluiten, Slave of the Suit. Ik schemer al door natuurlijk uh, dat het uh, een koffer is van Hans de Vorige Band, TCF. Dus u zei het zelf ook al. Van waar de keuze om dit uh, nummer juist te kofferen? Nou, het was een nummer wat op zijn uitvaart ook werd gedraaid. Ah, oké. Okay. Uh, Tijdens de oude dienst. Ja. ja, wij vonden het gewoon een heel fucking gaaf nummer eigenlijk. Ja. En uh, de intentie was ook gewoon een kuffer te spelen, een mm -hmm. TCF. Ja, dat was deze, het de meest voor de hand liggende. Ja. Ja. Ook, ook qua tekst. Ook Hans uh, ja. ja, uh, liep zelf overdag uh, voor zijn werk in het pak. Mm -hmm. En s avonds, uh, dan s'avonds ging je de hebbingen uithangen. Ja. En dat was altijd het bouwjaar nee, maar we waren zo plastic als het oh, overdag hij was. Overdagsleven. We zo fout als wat. Ja. <laughs> ja. maar dat was het leuke, weet ja. okay. <laughs> dus, Helaas uh... Uh, moet ik jullie onderbreken, want de tijd is uh, beperkt jammer genoeg. Ja. Sorry, maar uh, ja. heel veel bedankt uh, voor jullie uh, aanwezigheid vanavond en uh, voor jullie openheid. Ik wens jullie heel veel succes uh, toe met het band in de toekomst, Dankjewel. maar vooral veel plezier. We gaan er uh, uit met de laatste track. Sleep of the Shoot. Bedankt mijn luisteraars allemaal weer voor het luisteren vanavond. Volgende week ben ik er uiteraard weer met een Dutch Fury special gewijd aan de Groningse metal scene. En dit doe ik met de grote selectie bands die hier vandaan komen. Die veel voor de scene hebben betekend. Of nog steeds hebben betekend. Uh, betekenen, sorry. En een heleboel gastoptreders van de mensen naar deze scene. Dit mag je niet missen. Fijne avond iedereen. En hopelijk tot volgende week. Fijne mijn avond af met mijn laatste woorden. Hornstop, up. Stay metal. Muzzle. It's causing a